Vijf uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De moslimbroederschap zegt dat de Egyptenaren... de conceptgrondwet hebben goedgekeurd. Volgens de broederschap heeft 64 procent van de Egyptenaren... in twee rondes van een referendum voor de grondwet gestemd. Ook het Nationale Reddingsfront, een van de belangrijkste oppositiepartijen... gaat ervan uit dat de conceptgrondwet... door een meerderheid van de Egyptenaren wordt goedgekeurd. De officiële uitslag wordt maandag verwacht. In Kenia zijn 56 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van tientallen boeren in het zuidoosten van het land. Bij gevechten tussen rivaliserende groepen vielen vrijdag zeker 39 doden, onder wie vrouwen en kinderen. Huizen werden in brand gestoken, mensen werden aangevallen met machetes, speren en vuurwapens. De twee groepen strijden al jaren om onder meer landbouwgrond en toegang tot water. De Verenigde Staten hebben het geweld veroordeeld.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 Het weer, vannacht veel regen, lokaal meer dan 20 mm. Overdag grijs en regenachtig, maar in de loop van de middag wordt het wat droger. Het is heel zacht voor de tijd van het jaar. Temperatuur kan oplopen tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN start. Goedemorgen, je luistert naar de start hier op Radio 1 en we gaan er een, een, een bellerige uitzending van maken. Gewoon lekker bellen met elkaar, een beetje plaatjes draaien, kerstliedjes. Het is toch bijna kerst, het is 23 december 2012. Morgen dan is het 24, dan is het dan kerstavond en dan overmorgen is het gewoon kerst. Nou, ik, dat mag je eigenlijk nooit zeggen Frank, maar... Oei, oei, oei, wat is snel gegaan, hè? <laughs> ja, ja, het is wel altijd interessant om aan het einde van het jaar een beetje terug te gaan kijken. Ja, vind ik altijd wel. Omdat het dus zo snel is gegaan. Even weer die agenda langs van, oh, wat heb ik ook alweer gedaan? Nou, wij hebben dus uh, de 31ste, hebben we met BNN2D een, een, een oud en nieuw uitzending. En dan gaan we terugblikken op, uh, op het jaar. En we hebben daar de fragmenten al een beetje. Zijn we nu aan het uitzoeken. Oh, van. leuk. Nou, daar is me toch een boel gebeurd dit jaar dan. Ja. Dan denk je van, was dat dit jaar allemaal? En allemaal, echt uh, gekke uh, uh, Dan zit je bijna een soort fotoboek van je, je, van je jeugdjaren. Nou. Dat je weer denkt van, oh ja. Dat was ook, en dat was ook dit jaar. Ja, dat is, dat is echt... Uh, dat dat verbaasde me wel. Dat, dat, uh, ja, dat, je, je zit zo snel in een... Vergeet je dat, dat het ook nog dit jaar was. Geweest. Maar jij bent dus wel een beetje aan het terugblikken. Dan wel werktechnisch. Dan wel ook uh, op ja. He, heb je profiel leven. Heb je al iets uitgekozen? Wat echt het beste is wat je is overkomen dit jaar? Ja, ik vind het wel moeilijk. Want ik heb wel... Euh, euh, euh, ik denk dat qua qua jaar 2012 wat gelukkiger was. Hè, qua, qua, qua toen, dat was echt wel een, of 2011. 2011 bedoel ja. je, ja. En 2011, dat was echt een jaar met echt hoogtepunt, hoogtepunt, hoogtepunt. En dit jaar is denk ik het hoogtepunt dat ik een uh, prijsje heb gehoord ja. voor, uh, vond ik toch wel leuk, met, met, met terugwerkende kracht ben ik daar toch wel heel erg blij mee. Van, oh, dat is wel leuk dat mensen dan denken van, oh ja, dat doet dan dat doet hij dan goed. Hier heb je een prijs. Nou ja, het is wel een erkenning ja. voor je werk, de Philip uh, prijs ja. is dat. Dus dat vond ik wel leuk, dan, uh, nou, dat was, ik denk dat dat wel het hoogtepunt was. En die voor jou? Ja, jij ja, vroeg het me uh, pff, vijf minuten geleden. Dus ik heb er heel snel over na zitten denken. Nou ja, sowieso dat ik, dat ik nu een eigen programma heb op Radio 1. Vind ik te gek. Mm. vind ik wel als radiomaker. Ik maak al vijf jaar radio bij BNN. Vind ik het heel vet dat ik dan nu dit mag doen weer. Ja. Uh, verder zat ik na te denken. Ik zat over vakanties na te denken. Ben ik nog op vakantie geweest deze zomer? Ik kan ik me niet bedenken. Ik ben, ik ben echt ben je, niet op geweest. vakantie ben geweest. Nee, je bent er... Je, jawel, je bent toch. Ga je. Ah oh nee, je gaat, nee ik ga je gaat nog op vakantie. Ik ga nog op vakantie. Misschien wordt dat wel een hooggepunt, maar dat is al ja. weer 2013. Ja. Ik heb wel een heel leuk meisje leren kennen dit oh, ja. jaar. Dat vond ik wel echt. Uh, en die, die zie ik nog steeds. Het is wel uit. Daar heb ik ook een uitzending over gemaakt. Over liefdesverdriet. Ja. En dat. Uh, maar ik, ik kan het nog steeds heel goed met haar vinden. Dus het is wel. Ik denk dat ik ook wel veel nieuwe mensen heb leren kennen ja. dit jaar. Dat dat ook wel weer een. Soort hoogtepunten waren. Ja, ik heb nog een weekendje Barcelona gedaan. Dat was, dat was echt heel relaxed. Want dat was toen jij die uitzending maakte over de liefdesverdriet. Ja. Toen heb ik nog even naar je geluisterd in een, in een, in een Spaans bed. Oh, dat is Mijn wel eigen mooi. bed hoor trouwens. Ja. En, uh, maar dat was wel, en, vond ik ook wel een hoogtepuntje. Want dat, is dan met, uh, dat was dan lekker met vrienden dat was lekker weer ook en zo. Was en echt lekker eten. 30 graden en uh, terwijl het hier al een beetje mistig ja. was en zo. Dat was wel echt, dacht ik van, ah, dat ga ik wel vaker doen in 2013. Gewoon lekker vliegtuig pakken en gaan was het ook niet begin van dit jaar dat het zo koud was... en dat de grachten in Amsterdam dicht lagen. Ja, ja, dat was ook dit jaar. Maar februari was, was het ook. Vond ik ook wel een hoogtepunt. Hoor. Ik, ja. ik woon in het centrum van Amsterdam en dan ging ik over de grachten lopen. En er was gewoon een heel soort wereldje op de grachten geboren. Ja, het was echt... Er stonden uh... kraampjes, mensen aan het schaatsen. Het was te gek. Het was, een soort, het was een heel ander sfeertje dan wat je normaal gesproken hebt... in uh, überhaupt in de wereld. Nee, in heel zo... Nederland. Ja, ja want het was, ja, het was echt... Het was overal. Uh, ja, ja was steden dat... toch nog bijna gehad. Au, oh, dat scheelde echt wel. Dat was wel een hoogtepuntje geweest. Het scheelde, echt, het scheelde echt gewoon wel veel voordat die er überhaupt was geweest. Er ja. ik heb of ook niet... nog veel muzikale hoogtepunten trouwens. Ja? Nieuwe bandjes en zo, veel bandje optredens. Uh, ik denk dat ik Alt J uh, oh, ja. wel echt een ontdekking vind van 2012. Ja? Uh, heb ik ook wel eens gedraaid op Radio 1 hier. Het beste concertje was, ja het, het is een beetje onbekende beentjes allemaal denk ik, maar van ja. de Faccins. Oh, ja. Ik kan me niet meer herinneren. ik heb best wel veel bands gezien met jou, maar ik kan me niet meer herinneren wat nou het beste was. Dat is ook stom, zeg. er ja, gebeurt zoveel. Maar wat dat je zegt, er echt... gebeurt zoveel. God, dat heb ik gezien jullie dit jaar. Ik denk dat het ergens in uh, het begin van het jaar is geweest. Ik kan me wel herinneren dat ik die gedachte heb gehad van... Uh, oh ja, dit was, beste, dit was het beste concert ooit. Ja, wel mooi als je die gedachte hebt. Bij je. <laughs> ja, dus ik denk ja, maar dat je dat ja. op die avond zelf al kan bedenken. Maar of dat nou dit jaar was, dat is een vraag. En uh, uh, Grastuin zelf ook even door je eigen uh, ja, geschiedenis heen. door 2012. Wat was voor jou nou echt jouw persoonlijke hoogtepunt? Simpel vraagje, simpel antwoord. 08011210801121. Ik heb mooie kerstliedjes, zoals deze van Henk Thompson. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus lane. Bixen en blitzen en all his reindeer pulling on the reins. Bells are ringing, children singing all is merry and bright your stockings and say your prayers, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, oh what a beautiful sight. Jump in bed and cover your head, cause Santa Claus comes tonight. Santa Claus, here comes Santa Claus right down Santa Claus Lane He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same Santa knows we're all God's children that makes everything right Fill your hearts with Christmas cheer, cause Santa Claus comes tonight Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane, he'll come around when the chimes ring out that it's Christmas morn again Peace on earth will come to all If we just follow the line Let's give thanks to the Lord above Cause Santa Claus comes tonight Santa Claus comes tonight Santa Claus comes tonight Look, look, look Santa Claus comes tonight, tonight. tonight. Heel look Henk Vansen, ik heb, uh, ik heb echt liedjes uitgekozen. Dat doe ik anders nooit hoor, dat durf ik best wel te zeggen. Meestal krijg ik gewoon een lijstje hier en dan zegt iemand die hier, draaien. En dat draai ik dan. Maar uh, nu heb ik echt, uh, ik ben echt even gaan zoeken voor je. Gewoon op zoek naar wat uh, leuke, bijzondere kerstliedjes. En ik heb, toch leuke, ik heb echt leuke dingen gevonden. Vind ik zelf hoor. Misschien denk jij er wel anders over, maar dan mag je dat ook laten weten. 0801121 is het telefoonnummer en we zijn op zoek naar mooie hoogtepunten. Barbara, goedemorgen. Goedemorgen. Jouw hoogtepunt van 2012, wat is dat? Ja, dat is uh, helemaal niet moeilijk voor mij. Dat is mijn promotie, dat, uh, op 5 december. Dus uh, dat is nog maar heel kort geleden. Mm -hmm. Maar uh, dat was echt een fantastische dag. Oké, okay, jij, uh, jij bent gepromoveerd. Aan welke universiteit? Uh, aan de Universiteit van Nijmegen, de Radboud Universiteit. Oké, okay, en uh, uh, wat voor onderzoek heb je gedaan? Uh, nou, ik heb onderzoek gedaan naar uh, hoe kinderen eigenlijk kunnen rijmen. Dus rijm in woorden herkennen. En uh, ik heb dat gekeken bij hele jonge kinderen die nog niet kunnen lezen. Kinderen die al wel kunnen lezen en volwassenen. En we wilden eigenlijk een beetje kijken of we nou een betere maat kunnen uh, verzinnen... om dat rijmen echt goed te kunnen meten. Omdat het een hele belangrijke voorspeller is voor het later leren lezen. Oké, okay, ja, het is, het is, dat is belangrijk. Uh, kunnen, kunnen rijmen. Ja, ja, kunnen rijmen is heel erg belangrijk. Daar staan we niet zo uh, snel bij stil. Maar dat je kunt rijmen betekent dat je kunt luisteren naar woorden... zonder dat je op de betekenis let. En dat is iets wat je, als je heel klein bent, nog iets kunt. En dat leer je zo ongeveer als je vier jaar bent. Ja. En hoe beter je dus kunt luisteren naar de klanken van woorden... hoe makkelijker je dan later ook de letters eraan kunt koppelen. Dus dat, dat speelt echt een heel belangrijke rol in onze ontwikkeling. Huh. En uh, hoe ben jij op het idee gekomen om daar jouw uh, promotie over te gaan doen? Nou, uh, het was eigenlijk zo dat mijn uh, begeleiders een aanvraag hadden geschreven en ze hadden dus uh, geld gekregen voor dit onderzoek. En ik had tijdens mijn stage ook al hersenonderzoek gedaan en ook met een beetje een talige achtergrond. Dus ja, voor mij het paste het gewoon precies uh, uh, binnen wat ik al gedaan had. Het was een heel interessant vervolgstap voor mij. Hmm. Um, uh, hoe heb jij het onderzoek gedaan? Want uh, uh, ik, ik neem aan dat je dan ook echt uh, moet onderzoeken. Hoe zoiets gaat, dus uh, dat je de, de kleuterklasse bijna in moet eigenlijk. Ja, ja, ja. Nee, ja, zeker. Nou ja, de kleuterklasse in, dat was bij ons uh, eigenlijk iets anders. Wij haalden de kinderen vooral de klasse uit. Ja. We hadden een, uh, een, uh, een mobiel lab achterin een bus gebouwd. En daarmee stonden we op het schoolplein. En uh, kinderen die dan uh, deelnamen aan het onderzoek, mochten dan in de bus. En dan kregen ze een, uh, een EEG-cap op, een soort badmuts met elektroden daarop. En dan kunnen we meten wat er gebeurt in de hersenen. Op het moment dat ze bijvoorbeeld rijmende woorden horen. Um, dus ja, we hebben zeker we hebben enorm veel kindertjes in de bus gehad uh, bij dat onderzoek. Ja, ja dus er staat op een gegeven moment, had je een bus met kinderen vol met zo'n zo zo badmuts met draadjes uh, uh, op? Ja, één ja, ja. Ja, per keer maar hoor. Ja. Maar uh, dat ging inderdaad uh, aan de lopende band bijna. Ja. Ja. Oké, okay. ja. en, en, uh, en uh, die ouders vonden het allemaal prima dat jij dat. Want ik kan me ook voorstellen dat, dat ze denken, nou. Uh, al die, uh, die draadjes en kabeltjes, dat ziet er wel een beetje eng uit. Dus daar ga ik niet aan beginnen natuurlijk. Ja, nee, dat is ook zo. En dat is ook vaak het lastige met dit type onderzoek, want het ziet er heel eng uit. Yeah. Uh, het lijkt bijna alsof je stroomtjes de hersenen instuurt, maar dat is dus helemaal niet zo. Het is echt alleen om te meten wat er al gebeurt. En ik heb wel gemerkt, als we dat goed uitleggen, dat uh, ouders heel graag mee willen werken. Vooral ook omdat we toch al op school waren. Ouders hoefden niet per se vrij te nemen. En meestal waren kinderen ook heel erg enthousiast. Als uh, eenmaal het stoerste kindje van de klas geweest was, dan wilde iedereen eigenlijk wel meedoen. Ah, ja. Oké, okay, dus je moest, je moest zorgen dat je die, die kleine met die, met die grote bek eigenlijk, die, die moest je ja. te pakken krijgen. En dan, dan, dan ging de rest <laughs> eigenlijk ook wel. Ja, daar komt het eigenlijk wel meer, ja, ja. ja. Nu, nu heeft uh, jij op Rijksuniversiteit Nijmegen, zit je op? Die, die hebben echt een bewogen jaar achter de rug natuurlijk met, uh, met Diederik Stapel. Uh, mm -hmm. uh, uh, de, de, de, de frauderende hoogleraar, om het zo maar mm -hmm. eens te zeggen. Mm -hmm. uh, heb jij daar last van gehad bij jouw promoveren? Want dat is toch wel dat is toch vervelend dat, dat er zo'n zaak speelt, terwijl jij lekker uh, op een goede manier aan het promoveren bent. Ja, nou, ik, ik heb er niet zozeer last van gehad, als wel dat ik denk dat voor eigenlijk iedere onderzoeker in Nederland en misschien ook wel verder buiten. Een soort wake-up call is geweest van hé, hey, je moet echt beter opletten. Niet alleen voor je eigen onderzoek. Het maakt je natuurlijk weer heel erg bewust van wat je aan het doen bent. Maar ook, kijk, het onderzoeksysteem is zo gebouwd dat we elkaar controleren. Dus dat je ook daar weer wat, wat strenger op bent. En ja, ik heb er zelf niet echt last van gehad. Maar ik vind wel, het maakt je gewoon heel erg bewust van dat we gewoon beter moeten opletten. Dat dit soort dingen niet meer mogen gebeuren. Want het moet wel duidelijk zijn: dit is natuurlijk een, een extreme uitzondering. Hè? Ja. Uh, dit is niet uh, de dagelijkse gang, gang van ja. zaken hier op de universiteit. Nee, dat mag ik, mag ik aannemen, inderdaad. Ja. Nee, en, en, en, is, er, is er nu dan ook iemand die jouw onderzoek weer gaat controleren? Dat is, dat is wel een beetje de bedoeling, toch? Uiteindelijk? Ja, maar dat systeem werkt eigenlijk uh, uh, een beetje anders. Kijk, wij, wij schrijven artikelen en die worden gepubliceerd in tijdschriften. Maar voordat ze gepubliceerd worden, worden ze voorgelegd aan uh, andere onderzoekers, uh, vaak van andere universiteiten, ook uit het buitenland. Dus op die manier controleren we eigenlijk elkaar. Voordat ah, ja. iets in een tijdschrift belandt, is dat meestal door twee of drie andere onderzoekers uh, al onder de loep genomen. Ja. Nou, nu ja. ben, je, ben je gepromoveerd. En, en nu dan? Want dat is toch wel dat is, dat is een hoog doel altijd. Hè? Voor, uh, voor, voor, voor het doel Promoveren is als je dat eenmaal bereikt hebt... Ja, dan heb je ook echt wel wat bereikt. Maar wat nu dan? Wat ga je dan nu doen in, in het komend jaar? Ja, nou ik, ik heb, ben een van de gelukkige mensen die een nieuwe aanstelling aan de universiteit heeft gekregen oh. na het een promotie. Dus uh, ik ga gewoon verder eigenlijk met, uh, met onderzoek. Ik heb uh, nog uh, vier jaar een contract. Dus uh, voor mij uh, komen nog heel wat kleutertjes bij mij voorbij, denk ik, de komende tijd. Je kan er geen genoeg van krijgen van het onderzoek. Nee, hoor. Uh, nee, nee, ik snap het, ik snap het. Nou, ik wens je een mooi, uh, mooi nieuwjaar, mooi 2013, goede kerst ook. En, uh, ah, en ik ga je, je rapport lezen en controleren, denk ik, uh, ah, als, ik, maar, als, als ja. ik dat van snap. <laughs> dat <laughs> Barbara, is Barbara de Wagensveld, dankjewel. Ja, en dank je. En wat is jouw eigen hoogtepunt? Ik hoor het uh, dolgraag van je. Het telefoonnummer is heel makkelijk: 08011210801121. Ik ben dus op zoek naar, uh, ja, naar mooie verhalen, naar mooie hoogtepunten. En ook een beetje naar, uh, nou, maar misschien wel wat je gewoon doet nog met de kerst. Maar dus vooral wat je hebt gedaan in 2012. Ik heb mooie liedjes ook uitgekozen, ik zei het net al. Um, en ik had het met Frank al over The Thrills. Dat is dus een band uit Ierland. En die band, die, ja, die, die, die, passen, die maken muziek, die past totaal niet bij wat zij eigenlijk zijn. Want zij zijn dus gewoon Ieren en zijn dus regen gewend. Maar zij maken een beetje ja, Californische beachpop eigenlijk. En zij hebben een plaatje gecoverd. Van de Jackson 5. I saw Mommy kissing Santa Claus. En dat hebben ze echt op een soort lome versie gedaan. Die moet je even horen. Ja. Dan, Mommy Kissing Santa Claus. We zijn op zoek naar uh, mooie hoogtepunten, mooie verhalen. Aad, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Hé, hey, hoe, is, hoe is het? <laughs> hm. Moppa, <joh>. <laughs> <laughs> Dat klinkt lekker positief. Ja, uit de mooie was altijd de duin, hè? Ja, ja, oh ja, dat was ik zo. Ja. Hé, hey, ik schaam me een beetje voor je. Hoezo? Hoe kun je nou een grote naam? Ja, prachtige mooie streek 20. Ja van en dan heel veel van naar dat, dat, dat die gooit matras over ja ja ja da, da, ik, ik moest wel want ik wilde graag bij de nou, radio je je werken. Weer. ja ik moest bij de radio ik wilde graag bij de radio werken en dan anders moest ik elke dag heel ver rijden en uh, ja dat, dat, dat, is, dat, dat kan natuurlijk niet nou dat dit je vergeving. <lacht> ja, en bovendien hé, hey, die eerste muziek ja Nou, gaan mij de dubliners maar ja de dubliners ja. ja ja die zijn die speelden dit jaar nog in, uh, in utrecht uh, dus ze vieren hun 50 jarig bestaan 50 jaar. Ja, dat is dan niet normaal. Hoe oud die battle is? Heb he? al, ik heb er al p's Ja? Ja, joh. Ik heb er al van 600 p's nog. Ik, ik zit te denken van, want ik ben dus een beetje Casly aan de, de, Ken je dat nummer van de Pokes? Van uh, uh, Fairy Tales... Uh, fairy Tale... Uh, fairy, hoe heet dat ook weer? The, fa the Fairy Tale of New York? Dat is ook een beetje zoiets, toch? Uh, van... Uh, uh, je hebt de Dublin, dan dus heb je de Pokes. Een beetje van dat ISM-muziek uh, gebeuren. Ja, nou nee, uh, ja... Het beste is in e mijn en zit dan allemaal de dubbelingers. Ja. Dat ik dus nog nog ontwijs heb. Maar, maar goed, ik bedoel, ieder heeft zijn meugen. Nee, dat is ook zo. Hey, wat is zo wat is, heb jij een mooi jaar gehad eigenlijk? Nou, laten we het allemaal niet over hebben. Nee, vond je het niet zo'n mooi jaar? Nee, maar goed. Hm. Dat dicht ik aan mezelf en eh, om Ja, en Met mijn Spaanse verdien, daar eh, ben ik ook niet blij mee. hoe Dat verloop is allemaal, maar goed. Het hield er eigenlijk allemaal niet over in 2012 voor je? Nee, niet echt. Nee, ja, dat is wel vervelend. Dat is wel. Ja, uh... maar goed, ik, ik lag vorig jaar ook in mijn bed en, en dat zal dit jaar ook gebeuren, maar dat maakt me verder niet uit, joh. Ja, heb je wel uh, de, de, dat je denkt van, nou, 2013 dan, uh, dan ziet het er wat weer wat rooskleuriger uit of zo. Nou, ik heb wel een intentie in om dat te verbeteren, ja. Oh, Oké. Okay. Nee, nee. Ja, meer uh, zelfs ondernemen en zo. Ja, dat moet je ook wel doen. Want ik hou wel van de goede voornemens. Want uh, de, de, bedoel dat, de helft daarvan komt natuurlijk niet uit. En dat geeft ook niet. Maar uh, toch is het volgens mij wel goed om een beetje goede voornemens te hebben. dus toch een soort van uh, wat je denkt. van Nou, ik wil, uh, ik wil dit nog wel bereiken of zo. En dat is toch, is toch wel goed, denk ik. Nou ja, kijk, ik, ik ben heel... Uh, uh, uh, uh, uh, ja, populair geweest, ook in, in de rommelsport en zo. Ja. En er stond een, een, een, nog een, een paar maanden geleden op, op Facebook, eh, met kleurenfoto van mij, wel fraaie reacties en zo, dat ze een geweldige man was en legendarisch en zo. Ja. Kijk, dat, dat soort dingen doen me goed, weet je wel. Ja. Maar ja, dat met kleinkinderen dood zijn, we wat dan ook, of oh. dat mijn kinderen niet zien, nee, ja, dat ben dat, dat, dat, dat, dat, dat ik niet gelukkig mee. Nee, nee, dat snap ik ook wel, ja, dat snap ik ook wel. En ook met Swaans over dan André Andrea en zo, maar nou goed. Dus ik vind het niet over Aard, nee. Maar laten we het positief houden, Heel goed, <laughs> Ja, heel goed. Uh, heel goed. Nou ja, positief. In ieder geval positief is... Mijn, mijn grootste, mijn grootste uh, gebeurtenis... Mm -hmm. in het afgelopen jaar is... en er komt zonder komt zonder een documentaire om... Ja. dat is van uh, die aardige, sympathieke, lieve man... Roemer, oh ja, ja de, de, zondag is daar de documentaire van op televisie ja. dat hij, uh, ze, ze volgen hem eigenlijk tijdens de, nou toch wel dramatisch verlopen campagne, verkiezingscampagne. Ja. En hij zegt ook, okay, ik heb een paar van die voorstelkjes gezien, karaktermoord. Ja, dat zegt hij, dat zegt hij in, uh, ja, dat de, nou, de, de, de, de wereld waardoor door bijvoorbeeld karaktermoord op hem heeft gepleegd hè? Ja. Ik heb ook een, een kaart, met mijn buur ook in de bus gehad mm -hmm. van de SP. En ik, ik ben er, nu mag je rustig weten, ik bedoel, ik me ook niet hoor. Nee. Ik ben de lid van geworden. Yeah. Dat kost maar 5 euro per kwartaal, en uh, 20 euro per jaar, dat zal maar een voorstie. Maar kijk, dat dus krijg je dan elke maand in de tribune dat blad en de uitnodigingen, dat je een rondleiding krijgt met een introduce en een lunch, een lunch krijg je daar zo, in de Eerste en Tweede Kamer. Dus je kan maar niet te wachten. Maar ja. ik vond het gewoon leuk. ...dat ik dat gewoon een, een super dikke man vind... Ja. ...die eerlijk overkomt... ...en ja... ...dan heb ik daar wat voor over, begrijp ik bedoel? Ja, ja je, dacht, je, was wel, uh, je zat, zat er zo een beetje aan te kijken... ...en je dacht van nou, die, uh, da, da, da, daar kan ik wel wat mee... ...ik ga hem steunen, eigenlijk. Uh, uh, ja, uh, ja, die vertelde, ja. ja. Nou, dat nou, is niet was, mijn geld verwachten natuurlijk, maar... Nou ja, dat, ja. Dat, dat, dat maakt ook niet uit... ...maar het gaat, bedoel, ja, als je iemand wil steunen... Dan, ...en je doet dat dan, ja, als je dat prettig ja, vindt... Kijk, ja. kijk uh, uh, Luc... Ik heb nog even lang, dat schaaf ook niet te of even aangestemd. Tot Waterbos met die Christenklik een akkoord sloot. En ze ik hem afgeknapt erop. En ik vind de SP, zeker met die tijd van Jan Marijn dat vond ik gewoon een wereldpartij. Nou, ik schrijf hem erbij bij de, bij de hoogtepunten van 2012. Uh, ja, uit. maar ik dat je een eerlijke mensen weet, joh. Ja, nou ja, en dat is goed. Je doet ja. nog wat voor de uh, oude mensen. En ook voor de, uh, de meest de kwetsbare mensen, Mensen die verdrukkelijk zijn met een uitkering of wat ik voor wat. Hm. En, ja, sorry. Nee, uh, <laughs> hoef geen sorry Je mag zeggen. mij een beetje een ongelofd in of wat dan ook. Maar ik heb mijn leven dan altijd gevochten voor de onderdrukte. En de, ik strijd er steeds tot mijn dood voor rechtvaardigheid. ja. Ik, uh, ik, hoop hoop dat, dat, nou, volgende, ik hoop dat het een mooi jaar voor je gaat worden, Aad. En een goede kerst, want ik spreek je niet meer in dit jaar. Ik spreek je nieuwjaar jaar weer, dan, uh, dan ben ik er weer. Ja, nou, ik hoop beleven, dan heb ik je weer te horen. Heel goed, heel goed. Mooie, mooie, mooie, mooie jaarwisseling, Aad. Tot later weer. Hè. Jou ook. You, en boy. nee, vergeet er niet, hè? <laughs> nee, ja, hallo. Ik, kijk, ik ga er morgen weer naartoe. Of vandaag eigenlijk weer hè, even lekker feestje vieren in Oldersaal. Zie je Dat doe je nou? goed. Ik ja. we gaan ook een keer naar Oort Ja, daar da, da, da, da, da ben ik wel eens geweest, maar daar da, da, da ga ik zeker doen. Hé, hey, Aad, ik spreek je later weer, hè. Hoi, hoi. Joe, hoi, hoi. Bye. Dit is mooi. Dit is uh, tale of New York, oorspronkelijk door de Pokes. En uh, dit is de versie van Katie Tunstall, onder andere. It was Christmas Eve, babe. In the drunk time. A said to me.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 The bells were ringing out for Christmas Day I could have been someone Well, so could anyone You took my dreams from me When I first found you I kept them with me, babe I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys in YPD choir were singing all the way so And the bells were ringing out for Christmas Day. in het hardcore. Het oorspronkelijke nummer is van de Pokes. samen met uh, Christy McCall. En uh, was gisteren was daar op BBC BBC Two een uh, mooie documentaire over. Over dit nummer, Fairy Tale of New York. Dat is een, uh, een nummer oorspronkelijk gemaakt als, uh, als anti-kersnummer. zit ik vol met scheldwoorden, worden, hè? Faggot. Slut Arsh, en Ars. Nou, later is dat door de BBC allemaal geband. Die willen dat niet meer uitzenden, die, uh, die nummer. Want ja die vinden dat niet helemaal bij kerst passen. Maar dat was ook precies de bedoeling. Zo, had, zo hadden de pokes dat ook bedoeld als een anti-kerstplaat. Maar toen is dat nou, eigenlijk ongeluk uitgegroeid... als een van de grootste Kerstklassiekers die er bestaan. En ja, daar verdienen ze natuurlijk wel alle centjes mee. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. En gisteren is er dus uh, op BBC Two een documentaire uitgezonden... Uh, waarbij de pokes even bij elkaar kwamen in de studio... waar ze dat nummer hebben opgenomen. En ja, dan vertelden ze hoe het eigenlijk allemaal zo gekomen is met fairy tale of New York. Goedemorgen. Het is half zes. Niels van der Assen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, uh, we zijn op zoek naar hoogtepunten uh, van 2012. We hebben een aantal mooie verhalen gehoord. Wat was jouw hoogtepunt het jaar? Nou, mijn hoogtepunt was, uh, ik ben uit Tanzania geweest uh, voor mijn studie. Mm -hmm. Om onderzoek te doen naar de lokale muziekscene. Okay. eigenlijk met name in, uh, in Dar es Salaam, de grootste stad van Tanzania. Oké, okay, dus, uh, en welke studie doe je? African Studies. African Studies, oké, okay, dat is wel sowieso al een bijzondere studie om, uh, om te doen, denk ik. African Studies. Ja, dat klopt. Er zijn niet veel mensen die het doen. Nee. Ik had in mijn werkgroepje maar vier andere studenten. Oké. Okay. Um, maar ja, dat maakt het wel heel bijzonder. Ja, waar, waarom heb je daarvoor gekozen? Um, nou, ik heb eigenlijk sinds, uh, ja, van kind af aan al... Uh, Best wel een, een passie voor Afrika. Het is dus een passie die, uh, die met de jaren wel gegroeid is. Maar uh, als kind heb ik het geluk gehad om uh, op safari te gaan in Zuidelijk Afrika. En dat mm. heeft zo'n indruk gemaakt dat het me eigenlijk uh, nooit meer echt heeft losgelaten. Yeah. En um, nou, die interesse is eigenlijk alleen maar verbreed. Dat lijkt me een fantastische studie, maar wat, wat leer je dan eigenlijk? Leer je dan over de, over de cultuur en de geschiedenis van Afrika? Of hoe, hoe, hoe moet dat zien? Ja. ja, nou precies. Het is, uh, het is geschiedenis, het is cultuur, het is een klein beetje taal. Hm. Um, nou, ik heb me dan voor mijn eigen onderzoek vooral met muziek bezig gehouden. Ja. Dus uh, nou, het is eigenlijk uh, vrij breed. Ja. Ja. Uh, wat voor onderzoek was dat eigenlijk wat je moest doen? Is dat een, een afstudeeronderzoek uh, geweest? Ja, het was okay. een afstudeeronderzoek uh, voor mijn master. Ja. En uh, nou, ik ben daar naartoe gegaan om uh, muzikanten te interviewen en uh, oude muzikanten die eigenlijk in de jaren 60 en 70 en 80 al op het podium stonden. Ja. Uh, maar ook uh, jongere muzikanten en hun een beetje gevraagd in welke mate zij geïnspireerd worden door de oude muziek en uh, wat het voor ze betekent. Oké, okay, cool zeg. Hoe kom je bij dit onderwerp? Want dat is ook wel. Uh, je, je deed al African Studies, dat is al een vrij specifieke uh, studie en dit is ook nog wel een vrij specifiek onderwerp om, om oude artiesten daar uh, te vragen. Wat hun beweegredenen waren en, en inspiratie. Hoe kwam je daarbij? Ja precies. Nou, ik had, uh, toen ik een onderwerp moest kiezen voor mijn, uh, voor mijn onderzoek, had ik al een heel duidelijk idee dat ik iets, uh, iets positiefs wilde brengen. Dus dat ik het niet wilde hebben over uh, de, de zoveelste oorlog of de zoveelste hongersnood of ja. uh, problemen in het algemeen. Ik dacht ik uh, wil iets doen met, uh, met de kunsten, met muziek. Mm -hmm. En uh, nou, toen las ik uh, over een bepaald genre, een dans en muziekgenre in een artikel. Dat heet wat ja, wa Dansik. Okay. Dat, uh, dat is zo heel lief voor dansmuziek. Ja. Um, en, nou, daar las ik over en daar luisterde ik naar en dat, uh, dat greep me zo dat ik uh, toen meteen besloot om daar mijn uh, onderzoek over te doen. Okay. En, en waarom in Tanzania? Is dat, een, is dat een, uh, een, een handig land om daar het onderzoek te doen? Is daar een, een grote muziekscene? Uh, ja. Nou, er is een hele levendige muziekscene. Daar wist ik uh, voordat ik aan het onderzoek begon ook niet zo heel veel vanaf. Mm -hmm. Uh, ik ben er gewoon steeds meer over gaan lezen, maar ik wist sowieso wel dat, uh, dat ik graag met Tanzania en Nia wilde. Ik had er goede verhalen over gehoord van, uh, van vrienden en bekenden en uh, nou ja, het klonk me gewoon goed in de oren allemaal. Ja. Ja. Als je daar dan komt, hè, want dan, uh, je, je pakt het vliegtuig, je hebt de rugzak bij je en dan kom je daar. Weet je dan waar je moet beginnen? Heb je dan al wat dingen geregeld of is het echt uh, totaal uh, uh, ja, op de bonnenvooi? Ah, ja, ja, het was uh, voor een heel groot deel op de Bonnefoy. Huh. Ik ging daarheen en ik had, uh, nou, ik had voor de eerste maand dat ik daar zou zitten, had ik wel een appartementje geregeld. Yeah. Dus ik had op zich wel een dak boven mijn hoofd, maar ik had verder niet zo heel veel contact. Ik had letterlijk één briefje met een telefoonnummer erop huh. en zei van bel maar op, als je op het vliegveld aankomt, dan uh, komt hij je ophalen. Dat was een, uh, was een jongen die ik uh, via een Nederlands meisje had, uh, waar ik mee in contact was gekomen, yeah. via de mail en uh, nou, toen heb ik hem gebeld. Het nam die niet op. Ik stond om drie uur s'nachts op het uh, Tanzaniaanse vliegveld. helemaal <laughs> niemand om me heen. En uh, nou, toen uh, heb ik een beetje verder gezocht op het vliegveld. En toen zat hij daar. Okay. Dus uh, dat was mooi. Ja, ja. En, uh, en hoe heb je het uiteindelijk aangepakt? Je bent daar dan een, uh, een, een maand gaan zitten... en je bent uiteindelijk dan in die hoofdstad gebleven... op zoek naar muzikanten. Ja, nou, ik heb, uh, uiteindelijk ben ik er drie maanden gebleven. Dat was ik de bedoeling. Drie. Ja. Uh, drie maanden. En... Uh, ik heb uh, in de tussentijd wel uitstapjes gemaakt, onder andere naar Zanzibar. Mm -hmm. Dat was een heel groot muziekfestival aan de gang. Dat was in uh, februari. En, uh, dus dat, dat komt er weer aan, dat is een jaarlijks festival. Oké. Okay. En uh, nou, dat was ook zeker wel een van de hoogtepunten van, uh, van die hele trip. Is dat dan een soort, soort lowlands in Afrika? Moet, je, moet ik het zo zien? Ja, okay. nou, zo, zo kun je het zien. Er hangt in ieder geval wel eenzelfde hele, hele relaxte sfeer eigenlijk. Yeah. Heel, uh, heel mellow allemaal, een hele goede uh, artiesten en... Uh, Gave optredens dus dat heeft wel heel veel indruk gemaakt. Oké, okay, en, uh, en uh, dat duurt dan ook drie dagen en dan uh, slaap je ook in een tentje, net als, uh, net als op Lowlands of Pinkpop. <trently> ja, nou, dat, dat is misschien het enige verschil. Dat is niet in een tentje. <laughs> uh, maar nou, je kunt daar heel makkelijk in een hostel gaan zitten of, uh, of uh, hutjes ofzo. Dus er is heel veel uh, mogelijkheid. Want uh, als dat festival is, dan stroomt Sansibar helemaal vol met allemaal toeristen. Er zijn ook al heel veel locals, maar uh, ja, er wordt in ieder geval alles aan gedaan om. Uh, omdat toen wist... Nou. Cool, heel, heel goed verhaal. Maar en, en nu dan? Is je onderzoek nu afgelopen? Ben je nu klaar? Ja, ja mijn onderzoek is afgelopen. Maar nou, ik uh, sta eigenlijk op het punt. om. Uh, ik ga over drie weken terug naar Tanzania. Oké. Okay. Ja, en uh, het komt vooral omdat ik daar, toen ik met mijn onderzoek bezig was, in aanraking ben gekomen met een project yeah. uh, dat zich bezighoudt met het digitaliseren van uh, de nationale archieven van okay. Tanzania. Die zitten vol met allemaal, nou ja, al die oude muziek waar ik onderzoek naar heb gedaan. En uh, die zijn in de tijd, dus in de jaren 60, 70, zijn die opgenomen op hele um, ouderwetse cassettes. Yeah. En uh, nou ja, die worden met de dag slecht. De kwaliteit wordt daar heel, wordt heel slecht. Yeah. Uh, omdat er eigenlijk punt 1 niks mee wordt gedaan. En punt 2 uh, is het daar gewoon hartstikke warm. Dus nou, het zijn niet echt optimale omstandigheden. Nee, nee, nee. Dus wat ik ga doen met die vrienden is... Uh, is dat hele archief digitaliseerd, zodat we dat eigenlijk, uh, nou ja, voor eeuwig zou kunnen. Oké. Okay. Ja, dat, dat, ik, ik weet, ik ken, ik ken je niet hoor, maar ik kan me voorstellen, je, en het klinkt wel een beetje zo, alsof jij wel jouw hart een beetje eh, ver, verpand hebt aan, aan Tanzania. Zie jij jezelf bijvoorbeeld over een jaartje of vijf dagen gewoon wonen, voor vast? Ja, dat is, uh, dat is wat een heleboel mensen me natuurlijk vragen. Ja. Yeah. Ik, uh, ik ben heel enthousiast erover en het heeft inderdaad een enorme indruk gemaakt. En, nou ja, goed. Uh, je zou het een soort uh, eerste liefde kunnen noemen in Afrika. Ik ben namelijk wel van plan om, uh, om daar een tijd te blijven. Yeah. Ik ga ook proberen als, uh, als journalist te werken daarnaast. Oh, yeah. Als freelancer, omdat dat project... Ja, dat levert in principe niet heel veel geld op. Daar steek je eerder heel veel tijd in. Yeah. Um, dus uh, ja, als, als alles goed zou gaan... Dus als ik mijn, mijn artikelen kwijt kan en het project gaat goed en zo... dan ja, dan zou het zomaar kunnen dat ik een tijd blijf. Ja, ja en waarom ook niet? Want je hebt toch evergreen studies gedaan? Dus jij bent dan degene die daar wel een beetje hoort eigenlijk uh, op dat moment. Ja, ja en uh, inderdaad, dat is voor mij ook heel leuk om, uh, om te merken dat in die drie maanden... Um, dat ik me al best wel thuis te ging voelen. Ja. En dat ik heel goed met de mensen op kon schieten. Dat dus je hebt, uiteindelijk heb je wel de, de, de, de goede studie gekozen. Zeg maar. die, dat eerste gevoel van toen je die safari maakte... en dacht van, nou gek wat is dit een prachtig land... en hier wil ik wel meer van weten. Dat, dat bleek wel te kloppen uiteindelijk toen je in, uh, daar in Tanzania zat. Ja, precies. Ja. Wel, ja, het klinkt als een cliché, maar wat me gewoon het meeste aansprak... is dat werkelijk alles... Uh anders is dan wat je gewend bent. Hè? Yeah, yeah. Echt 180 graden de andere kant op. Dat vond je juist wel prettig, dat, is een keertje dat, dat, dat, dat niet in de, de, de gebaarde paden, ba, paden een keertje af en een keer wat anders. Dat, dat, dat, daar had je eigenlijk wel behoefte aan op een gegeven moment. Ja, absoluut. Ja, ja. Het, is, het is heel ver uit de comfortzone weg. Maar het is, dat maakt het hartstikke leuk om ja, dan toch daar naartoe te gaan en, en toch te slagen in, in wat je gaat doen. Klinkt als een topjaar Niels. Ja, dat, uh, dat was het absoluut. 2012 ja. was <laughs> ja, een mooi jaar voor jou, in ieder geval. Dankjewel en uh, uh, succes uh, over drie weken daar weer. Ja, dankjewel. ook succes. We hebben het over hoogtepunten. En we draaien mooie kerstmuziek. En ik ben echt een beetje gaan zoeken in mijn eigen kast, en uh, ook op de computer, vooral op de computer. Toen kwam ik een plaatje tegen van de band Canon Heat: Christmas Blues. Ah, dat is dan Het was nog goed wat ze met Kenneth Heat. Toen Ellen Wilson nog uh, gewoon leefde en ook uh, Bob Hyde ook nog gewoon leefde. Christmas Blues en uh, Kenneth Heat. Weet jullie waarom, uh, weet je waarom Kenneth Heat heet? Zou ik vertellen? Zal ik vertellen? Ja, dat is leuk toch? Ja, ga ik vertellen. Kenneth Heat heet Kenneth Heat, omdat um, uh, zij uh, de band hebben vernoemd naar een liedje van Tommy Johnson. Dus een uh, bluesliedje. Uh, Kenneth Heat Blues heette die. En Kenneth Heat, dat, dat was dan een uh, drankje. Sterno heet dat. En uh, die, uh, dat liedje, Can It Heat Blues, gaat over een man... die verslaafd was aan het drinken van verdunde Sterno. En Sterno, dat was dan weer een alcoholproduct in blik... wat werd gebruikt voor, uh, voor verwarming. Can It Heat, dus uh, ingeblikte hitte. En daarom heet Can It Heat, Can It Heat. Nou, wat een verhaal verhalen... Goedemorgen, het is 23 december 2012, je luistert naar Radio 1 en we hebben het over hoogtepunten. Goedemorgen, Celine. Goedemorgen? Ja, we hebben het over hoogtepunten van 2012 en we hebben al een aantal mooie verhalen gehad. Ik ben benieuwd naar die van jou, wat is je hoogtepunt? Nou, mijn hoogtepunt dit jaar is eigenlijk wel dat ik uh, nou ja, afgestudeerd ben, uh, media en management En toen kreeg ik daarna gelijk een baan aangeboden. Oh. Dus uh, eigenlijk is dat, ja, dat is echt wel een heel hoogtepunt voor me, ik had het niet verwacht. En uh, toen is het gebeurd, ja. had ik opeens een baan. Dus je bent afgestudeerd. Uh, nou, ja. dat, dat, daar zijn er meerdere van die dat hebben gedaan natuurlijk. Wat, wat, wat was je scriptie? Waar, waar heb je over uh, geschreven? Ja, ik heb een scriptie uh, uh, geschreven over uh, hoe, hoe workshops in film en animatie beter zouden kunnen op scholen. Ja. Vanuit de kunstbende om jongeren te motiveren om zich bezig te houden met film en animatie. Oké, okay. en, en heb je dan ja. toen ook een baan gekregen bij de kunstbende? Of, of, of was het niet zo simpel? Nee, eigenlijk ben ik, uh, terwijl ik afstudeer scriptie en schrijf was, was ik een vrijwillige stage gaan lopen bij Force Media, oh ja. voor uh, Van de Force Sterren. En toen kwam er weer een nieuw seizoen aan en toen uh, zei ze van, uh, kon ze hem ja, echt blijven houden. Dus dat was uh, huh. echt super. Okay. Ja, kon ik kon gewoon blijven. Ja. En niet meer vrijwillig, neem ik aan, op een gegeven moment. Nee, nee, nee, nee. nee. Even... nee gelukkig <laughs> nee. ik eindelijk, eindelijk betaald. Dus dat was, uh, dat was echt gek. Waarom ja. ben je een vrijwillige stage gaan doen? Want dat, is, dat kost hartstikke veel tijd en, en je verdient er helemaal niets mee. Nee, goed. Alleen ik had zoiets van, ja, ik gewoon nog even iets meer ervaring. En ik moet even kijken bij een. Uh, bij een productiebedrijf, hoe dat dan is. En, uh, nou ja, dat, ik dacht van ik ga gewoon kijken of ik het, uh, het leuk vind Dan kan ik drie maanden kijken en ja natuurlijk uh, verdienen we niks mee, oh. maar uh, ja, dat eigenlijk ook wel een beetje in de hoop dat ik zou kunnen blijven werken en dat uh, lukte toen. Nou ja, dat, was, dat, is goed, dat is goed gegokt of eigenlijk gewoon goed gewerkt, dat kan natuurlijk ook. Ja, wat, ja nou, beide. Ja, <laughs> wat, wat moet je doen eigenlijk bij het programma? Uh, productie. Okay. Dus, uh, ja, productie van de, van de voorzietsterren, nieuwtjes regelen en uh, ja, uh, dus camera ploegen en uh, maar heel veel eigenlijk. Ja. En, en willen, ja. willen, willen de sterren dat graag, dat, uh, dat jij ze belt om te vragen van, hey, mag mag Peter van der Vors langskomen bij jou? ja eigenlijk, eigenlijk doe ik dat niet als redactie okay. Okay. dus dat ja. <laughs> dus dat is uh, door anderen okay. uh, jij, jij regelt zeg maar de, de, de productionele kanten en de camera's dat die allemaal op de plek zijn en dat soort zaken en zo. ja ja ah. klopt ja de dus omheen allemaal ja ah, okay. <laughs> ik snap het ik snap ja. het nou zeg het maar hoe is die Peter in het echt nou, heel leuk. Heel leuk. Ja, ja, ja. Nee, nee. nee, nee. Maar het, is, het, is, het is wel zeer... Het is, het is, uh, hij is ook uh, de baas. Ja. Natuurlijk. Oh, ja. Maar hij is uh, ontzettend leuk. Heel vriendelijk leuk. En uh, ja, eigenlijk heel erg leuk. De sfeer is ook heel erg leuk. De kantoor daardoor. Dus dat uh, is eigenlijk alleen maar super. Ja. Had je altijd ja. al de, de, de, de droom om bij televisie te gaan werken? Ja. Ja, eigenlijk wel. wel uh, daar ben ik ook gaan studeren mee in Management. En uh, ja, ik had eigenlijk altijd wel uh, echt de droom om... Uh, ja, om dit te gaan doen. Ah, hoe ja. hoe komt dat dan? Waar, waar, waar komt dat vandaan dan? Keek je vroeger veel tv of, of, of ken je mensen die dat deden? Ja, nou, ik was eigenlijk fan van, van het sportjournaal. En ik wilde, vroeger wilde ik altijd uh, sportjournaal verslaggever worden. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, dat was echt een echt een droom. Yeah. En toen later dacht ik van, nou eigenlijk is het gewoon de tv-wereld op zich uh, gewoon heel erg leuk. Dus toen uh, ja, ben ik daar echt uh, in gerold. Echt okay, dus je wil, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 23. Oké, okay, oh, nou ben je nog hartstikke jong. Heb je dan nog ja. steeds die droom dat je sports, sportsverslaggever wil worden? Um, nou, heel diep nog wel, denk ik. Ja, heel ja, diep. Dat, ja. Is, dat is dan zo'n droom die dan eigenlijk nog niet weg. Uh, dat, die kan die, die nog niet wegcijpelen, zeg maar. Die, Wellicht ik komt dat nog een keertje? Ja, precies, ooit. Ik, ja, precies ooit, ooit. Misschien komt het dan nog, maar ja, het is dus wel het stiekem ik droom. Ja, ja, ja nee, zeker, ja. absoluut. Ja. En, en wil je dan ook, want dat is dan dat is dan een verslaggever. wil je, wil je ook uiteindelijk gaan presenteren op televisie of wil je achter de schermen blijven werken? Nou, stiekem vind ik eigenlijk achter de schermen ook erg leuk. Okay. Dus dat. Uh... Ja, het heeft, heeft alle twee wel echt zijn leuke kanten, maar echt, uh, ik vind eigenlijk achter de schermen ook stiekem wel het leukste, ja. Had je gedacht ja. dat het zo snel zou gaan, dat, uh, want je bent nu dan uh, afgestudeerd en je hebt meteen een baan het is toch best wel een lastige tijd, ook, uh, ook in, de, in, in jouw branche waar je, waarin jij zit. Had je gedacht dat het zo snel zou gaan, dat je zo snel een baan zou vinden dat het allemaal zo makkelijk zou gaan? Nee, ik had het echt helemaal niet verwacht, want het is uh, juist in deze tijden met publieke omroep en uh, alles is heel erg lastig en ook zeker in een omgeving van mensen de, die afgestuurd zijn. Zijn die maar gewoon niet aan een baan komen. Ja. En uh, ja, toen was ik eigenlijk wel een beetje bang voor dus dat dat ook niet zou lukken. En uh, uh, ja, dat, ja, daar heb je toch wel een beetje angst voor als je net afstudeert. Ja, wat heb je dan? Je hebt een papiertje. Maar hey, je moet toch echt ergens binnen, binnenkomen. Ja. Nou ja, vrijwillige stage is dan wat dat betreft wel een hele handige tip voor andere ja, precies. mensen. Dat ja, zeker. Werkt, dat dat werkt, ja. werkt kennelijk hartstikke goed. Ik wens ja, je een hartstikke mooie 2013, Jeline. Nou, te gek. Dank je wel. Hetzelfde. En werkt ze nog? Doe het goed aan, Peter. Dat zal het zeker doen. Ik ken niet helemaal goed. You, hi. Dankjewel. Hoi, hoi. Come on, everybody, to Santa Claus' party. You may be sure both rich and poor are welcome at Santa's door. You don't need a ticket to Santa Claus' party. A lot of toys for girls and boys and plenty of fun in store. A Christmas tree so high. It pokes right through the sky And Santa will be there to call Merry Christmas to you all Come on, everybody To Santa Claus's party A cheery grin will get you in So what are you waiting for? There's a baseball bat for Johnny A talking doll for Jill And a mountain high of ice cream pie Where everyone eats his bill There'll be rides on Santa's reindeer With a Christmas time patrol If you're good, they'll stop at Santa's shop Way up at the all-night pole Come on!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 Een Santa Classes Party. Thijs, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zijn uh, bezig met de hoogtepunten van 2012. We doen even een rondje zo langs de velden wat iedereen uh, aan het doen is. Wat iedereen gedaan ja, heeft leuk. het afgelopen, die, afgelopen jaar. Uh, wat is jouw hoogtepunt van 2012? <laughs> nou, eigenlijk is, uh, ja, het hele jaar uh, één, groot, uh, één groot hoogtepunt, als we het zo, uh, zo zou mogen noemen. Ja. Uh, ja, ik ben sinds uh, 2011 ben ik, uh, ben ik op reis. Oké. Okay. En. Uh, ja, na, na negen maanden Azië ben ik in 2012 in, in Australië aangekomen. Ik um, ja, ben eerst geland in, in Melbourne om daar een tijdje ja, te wonen en, en te werken. Um, en ja, het grootste hoogtepunt was dat uh, mijn broer Chris uh, me kwam uh, versterken in, uh, in maart. Yeah. En uh, ja, sindsdien zijn we met z'n tweeën zijn we, zijn we op pad en, uh, en cruisen we het hele land door. En um, ja, leiden we eigenlijk een, een, een droomleven. Ja, dus jij was eerst alleen op reis en toen uh, sloot je broer bij je aan. Vond je dat, was dat niet gek? Dat je, want je bent natuurlijk lekker alleen geweest. Dan kun je, kun je doen wat je wil en je bent helemaal ja. op jezelf en zo. En ineens moet je dan ook weer rekening houden natuurlijk met mensen. Vond je dat niet, uh, niet gek? <laughs> uh, nee, nou, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Uh, Mijn broer en ik uh, ja, we zijn echt super, uh, super close met elkaar. En gisteren er zit is nog een uh, derde, dik. Die nou goed die ken je, maar ja, die zit helaas nog, uh, ja, zit thuis. Yeah. Ja, helaas voor ons, want het was uh, nog mooier geweest dat hij er ook uh, bij was. Yeah. Maar uh, ja, om zoiets juist samen met je broer te kunnen doen. Uh, ja dat is voor mij echt, uh, ja, echt, echt super waardevol. Ik bedoel, ja, je kent elkaar al je hele leven, je bent uh, ontzettend goed op elkaar, op elkaar ingespeeld. Uh, zelfde humor, zelfde muzieksmaak. Uh, dus ja, nee, het, voegt echt alleen maar, het voegt echt alleen maar toe, het is echt een unieke ervaring. Ja, nee, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen inderdaad. Wat, wat doe je als je daar zo een beetje rondrijdt door Australië heen? Uh, nou, bijzonder weinig kan ik je vertellen. <lacht> <lacht> ja, daar gaat ik ook wel heel erg eerlijk in. Ja. Nee, we hebben met, uh, met z'n tweeën uh, hebben een, hebben een busje uh, gekocht, Lucy genaamd. Ja. En uh, ja, we hadden eigenlijk als, als doel toen uit Melbourne uh, vertrokken... ...om naar het Eclipse Festival te gaan in, uh, in Cairns. Yeah. Uh, en daar hebben we een aardige detour voor uh, uh, gemaakt. We eerst via het uh, zuiden te gaan, met het westen en het noorden om. En ongeveer uh, 15.000 kilometer later om daar bij het uh, festival uh, aan te komen. Um, ja, en tussendoor is het gewoon um, ja, met beetje Australische outdoor lifestyle. Dus ja, uh, kamperen, uh, chillen, rondrijden. Je hebt wa echt waanzinnige natuur hier. Dus uh, een, beetje, een beetje hiken, uh, zwemmen, naar watervallen gaan. Hm. Uh, mensen ontmoeten en dan ja, bij mensen thuis kamperen. Ja, het, is, het is echt een ontzettend ontspannen, ontspannen, ontspannen leven. Ja, lekker zeg. Maar, maar, maar dat, dat, je, je, je kampeert gewoon bij mensen thuis eigenlijk. Je belt gewoon aan van, hey, mag ik hier uh, overnachten? Uh, nou, onderweg ontmoet je natuurlijk dus, uh, een hele hoop mensen. Mm -hmm. uh, en ja, goed, dan leer je ze kennen en dan nou, blijken ze uh, een paar honderd kilometer verderop te wonen en dan zegt hij nou, weet je, tegen tijd dat je bij ons dat je bij ons aankomt, nou, kom gewoon kom langs oh ja. en nou de bus die je parkeren in de tuin en dan ja we of in de bus of uh, ja of, uh, of bij hem thuis en ja dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld een paar dagen geleden. Maar waren op zoek naar een kampeerplek, toen reden we ongelijk verkeerd. Toen ja. werden we ingehaald door, door een door een grote, door een biker, doet, een beetje lange baard, Holly Davidson, gewoon helemaal op het hele hele plaatje. Die mm -hmm. ze zei, nou goed, als je ze willen kamperen, dan we nou, er wel een plekje voor je over. Dus wij reden ze achter hem aan. Nou, daar gaan we nu in de hemels naar weer belanden. En uh, we komen aan op zijn, op zijn land en hij heeft daar een enorme uh, boomhut, half over een of een rivier uh, hangen. En nou, volgens mij kunnen we hier wel met z'n vijfden in kwijt. Met een buitenkeuken en alles. Ja. En uh, hij als... Uh, ja, dit is een, dit is een, uh, een christen. Ja. En uh, hij heeft deze plek gewoon neergezet. Gewoon puur om mensen te kunnen helpen. Om mensen ja, in nood... Nou, dus niet in nood gelukkig, maar... Ja, om mensen te kunnen ontvangen en mensen te kunnen helpen. Dus ja, we zitten nu al de hele... Ja, week uh, ja, hangen we hier een beetje rond. Nou, we hebben hem dan vandaag uh, geholpen met het maken van... Uh, houten schommelstoelen. Om ja. die vervolgens hier weer, hier weer neer te zetten. En, uh, nou, dat, dat soort ervaringen. Ja, wat vet zeg. En, en, en hoe doe je dat dan? Want je bent dus al je was negen maanden Azië en nu al sinds maart in, uh, in Australië. Waar betaal je dat allemaal van? En wie gaat dat betalen? Ja, ja, ja Maar dat is toch ja. de kosten. Dat klinkt, ik denk dat heel veel mensen nu namelijk denken van... Ja, uh, allemaal leuke en aardig, Thijs. Maar uh, zeker van onze belastingcenten. Dat denken mensen het het ook. belastingcenten, ja, nee. <laughs> Uh, ja, gewoon, uh, gewoon, gewoon werkers uit een luchtige Oké. Okay. Uh, ja, in, uh, je kan hier redelijk makkelijk aan, uh, aan werk uh, komen. Uh, in Melbourne verschillende dingen gedaan, uh, van achter de bar staan tot uh, chauffeur-facteurs uh, ja, op en rond in een movie-set. Uh, Oké, okay. oh, uh, okay. uh, ja, ja, dat was gewoon een hele, hele, hele, leuke, uh, hele leuke job. Ja, wat moest je, uh, wat moet je dan, dan daar doen? Nog... Um, ja, de uh, ja de acteurs uh, ophalen. Ja. Um, ja, en die brengen je naar dan naar de filmset. En dan uh, volgens zit terug naar locatie. En onderweg uh, ja, dingen ophalen verplaatsen en verplaatsen. Dat is allemaal niet. Um, ja, heel we werk. Maar uh, ja, juist wel heel erg leuk om juist met dat soort dingen in aanraking uh, te komen. Ja. Um, nou, we zijn bijvoorbeeld ook uh, genadevisser geweest. Oké. Okay. <laughs> even, ja. even tussendoor ja. à la, à la Forrest Gumpen, even genadevisser geweest. <laughs> ja, inderdaad. Op de, ja, op de, in, op de Indische Oceaan. We, we waren zelf nog nooit op een, op een boot uh, echt, echt geweest. En uh, drie uh, volle weken aan één een, aan een gesloten. Uh, ja, s'nachts uh, vissen En uh, ja, overdag walvissen komen voorbij. Je ziet haaien, je ziet dolfijnen uh, En uh, nou, van alles komt er eigenlijk Ook met netten, de boot in. Van grote, grote stingrays en zeeslangen die je dan uh, terug moet gooien. Nee. Uh, dus ja, dat, ja. <laughs> dat is echt wel is, ja, de meest bijzondere baan die we hier, die we hier gehad hebben. Ja, dat, dat kan ik me uh, voorstellen inderdaad. Ja. Yeah. <laughs> en, maar maar de, denk je dat er... want ik bedoel, Volgens mij heb je het enorm naar je zin. Heb je nooit heimwee dat je denkt, ja, ik wil nu al naar huis toe? Uh, nee, in de zin van, ja, dit, ik vind dit, dit, dit leven gewoon heel bijzonder... en het bevalt me gewoon uh, bevalt me heel erg goed. Mm -hmm. uh, ik ben niet vies van, van, van, van werken, maar... Wel het hele idee van, ja, je alleen maar slag in de rond te werken om een duur een, een huis te kunnen hebben. En al dat, ja, weet je, je kijkt op het leven is wel een beetje, wel een beetje veranderd. En dit, dit, dit vrije leven, ja, dat bevalt me echt wel heel erg goed. Ja. Yeah. Um, Goed dat gezegd, hè, mene, uh, heb ik wel voor mezelf besloten om in ieder geval uh, deze zomer terug naar uh, Nederland te gaan. Ja. Dus alle vriendjes, even een <laughs> En ook natuurlijk, als jullie dit horen, Thijs die komt weer terug naar huis om uh, <laughs> in ieder geval een paar festivals te pakken. Iedereen een aai over de borne om dit knuffel te geven. En dan weer weg. Uh, en dan weer weg. Ja, absoluut. Ja. <laughs> ja, ja, zeker. En, en, en heb je ook iets, heb je iets in gedachten van nou, ik, wil, ik wil ook naar, uh, ik wil daar nog naartoe of zo. Weet ik veel Nieuw-Zeeland of, of dat je Amerika pakt of zo. Heb je een nieuw, nieuw uh, werelddeel uh, in gedachten? Uh, ja, voor 2000. Dat zal dan wel weer 14 zijn. Want ik geef terug naar Australië om weer even mijn portemonnee te vullen. Yeah. Uh, dankjewel, Ozzie. Hm. Uh, dan wil ik naar, uh, naar Zuid-Amerika. En dan, uh, ja, goed, dan, dan zie ik alweer hoe lang de geld is daar... Uh, maar, je hebt dus uit, echt al, maar je hebt dus echt al plannen... zeg maar dat je in tot 2014 wel zo'n beetje in, uh, in Australië zult zitten... met nog even een kleine pauze in Nederland tussendoor. D zo, zo, zo, dat heb je wel zo'n beetje in gedachten. Nou, ik ben sowieso al een jaar aan het werken, met je geld verdienen... en daarna wil ik eigenlijk ook nog wel verder... maar dan met het geld wat ik verdiend heb in, in het vorige jaar. Zo, zo ga je een beetje je leven leiden de komende tijd. Uh, ja, maar mijn plannen zijn natuurlijk om uh, doorbroken te worden. Ja, ja, dat snap uh, ik. Er zal open een nieuwe uh, initiatieven. Uh, <laughs> ja, je, je hoort dus wat ik kom wat tegen. En dan, nou, boing, dan gaat deze bal weer de andere kant op. Lekker zeg, dat uh, ligt me heerlijk, man. Dat is echt fantastisch Ja, dan... Het is fantastisch. Ja. Nee, maar echt, lukt echt serieus. Um, het is makkelijker uh, uh, dan je denkt. Als je op een gegeven moment denkt van ja, goh, ik heb het gewoon echt eventjes uh, gehad en je hebt wat, wat geld ergens uh, opzij. Ik bedoel, het weggaan, dat is, ja, dat is gewoon allemaal niet zo, niet zo heel erg moeilijk. En uh, alle ja, de deuren die gewoon voor je open gaan, mensen die je tegenkomt, uh, uh, werk wat op je, op je, op je pad uh, terechtkomt. Uh, het opent gewoon zo ontzettend veel mogelijkheden. En, uh, dus wat dat betreft, uh, als dit goed klinkt, uh, dan zie ik jou gewoon ergens volgend jaar in Zuid-Amerika. <laughs> ja, te gek. Ja. Het klinkt echt fantastisch. Ja, het, het, lijkt me ook wel, het lijkt me ook wel een stap om te doen hoor, dat je gewoon uh, huis en haard achterlaat en, uh, en zomaar gaat. Maar ja, het is wel, ja, als het goed gaat, dan, uh, dan is het natuurlijk fantastisch. Ben je nooit bang dat ja, het dat niet is... meer goed gaat? Dat je denkt van, ah, shit, hè, mijn geld raakt op en ik, uh, ik moet zo meteen terug en dan moet je zo meteen een kantoorbaan nemen. Waar je helemaal geen zin in hebt, volgens mij. Waar ik helemaal geen zin in heb. Um, ja, inderdaad. En dat punt dat gaat dat ik Dat ook wel, wel, wel, wel weer komen. En ik, ik besef nog best wel goed dat... De mate waarin het nu gaat, dat het ook een, dat het ook een, tijdelijk, een tijdelijk iets is. Uh, ja, weet je, dat zien we dan alweer. Ja, ja, denk, je, denk je dat het uh, tijdelijk is? Het kan ook natuurlijk dat het niet tijdelijk is. Dat, het gewoon, dat jij gewoon een soort iets bedacht hebt van: oh, oké, okay, als ik zo mijn leven leid, dan vind ik dat prima. En, uh, en dat kan ik nog wel een aantal jaar volhouden. Dat, uh, waarom niet? Nou, ja. nou, des te beter. Ja, <laughs> ja. Ik bedoel, maar op die manier kan het toch gewoon niet, niet fout gaan? Nee, ik bedoel, ja, ja, ik, bedoel ja, nee. ik kijk echt naar hoe ik, ik hou van Nederland. Ik, ik heb daar goede vrienden zitten. Ik heb een super lieve familie. En ik weet zeker dat uh, linksom of rechtsom weet je, ik kom wel weer aan, aan de bak ergens. Dus dat, ja, de, de, ik heb, dat is gewoon het hele, hele ding. Ik heb gewoon geen zin om me tegen te laten houden door zo'n angst dat het niet meer goed komt. Dat vind ik gewoon de grootste onzin. Ja. Dus dat gaat goed komen. En als ik onderweg iets vind wat me daar houdt nou, dan is dat ook een goed plan. Dus in die zin uh, kan het niet fout gaan volgens mij. Nee, dat lijkt me ook. Ik wens je een, een, een, een mooi zorgeloos uh, 2013. Misschien wel net zo zorgeloos als 2012 uh, voor je was. En geniet ervan uh, Thijs. Nou, super. Hé, hey, dankjewel en uh, een hele fijne feestdag. Hoi!